Yeah, Het is weer een uh, uitzending van WoWood uh, Radio, bij Ridder Radio. En uh, het muziekje was uh, van Ruben. One man band, toch? Uh, ja, ja. Het, lijkt, het lijkt er wel op. <laughs> het lijkt er wel op, te gek hoor. Klinkt als een smurf af en toe. Wij zijn hier in, uh, nog, ook nog in afwachting van uh, Hans, Hans van der Hurk. Die uh, komt uh, nog langs. Dus die uh, zal wel parkeerplaatsen aan het zoeken zijn. Nou, dat is heel moeilijk, want ik ben net nog even... Ja, ze zijn allemaal weer terug van vakantie. Ja, dat is het. Ja. Nou, Gusti is er. Arwen is er ook. En die zit even die notities te maken. Die is gewoon voorrijden. Nou, ik uh, ben helemaal verbaasd, Ruben. Echt, ik dacht dat het een hele gigantische band was, joh. Nou, ja, dankjewel. Dat is uh, mooi om Ja. Ik kon wel nog iets een beetje... Uh... Ja, ja, ja, dat is. ik hoor ook nog iets een beetje fluiten trouwens. Ik moet maar persoonlijk om telefoon omhouden, maar dan heb je heel veel echo. Net alsof ik in een gigantische kathedraal sta Ja, ja, ja, we horen het. Dus ik, I'm talking to you from Abel. Halleluja. Wat liet jij nou net zien, Guus, van... Uh... Je had een stukje uit de krant uh, over de wietteelt. Oh ja, nee maar inderdaad, en die, die meneer die vond dus dat je eigenlijk de wietteelt moest je aanpakken door de grote mannen te pakken. en Nou, ik woon in Utrecht en ik ken dus een heleboel uh, leuke oude omaatjes en allerlei van dat soort mensen. Maar ik ken helemaal niet die grote mannen eigenlijk, want die mensen wilden er ook zelf zo snel... Oh. Ja, zie dat is mijn fout, sorry. Ja, ik doe dat altijd, hè. Als ja, je jij trekt dat aan. Maar in ieder geval, die, die ministerie van uh, die officier van justitie, hoe heette dat ook weer wat we net lazen, eigenlijk. De, ja? de man van, uh, van justitie, zal ik maar zeggen, die zei van dit jaar uh, kostte eigenlijk veel te veel tijd al die wietplantages opruimen. En dat er veel mensen vrijgesproken worden, dat komt waarschijnlijk door de zoveel verbeterde advocatuur. zeg je ja. wel? Van de rechter kun je niet op aan, zegt hij dus eigenlijk, maar je moet wel een goede advocaat hebben. Want dat begrijp ik eruit. Ik begrijp er helemaal niks meer van eigenlijk. Nou, Hoe kan het nou aan een goede advocaat liggen dat je, eh, dat je gewoon vrijgesproken wordt? Nou, daar weet O.J. Simpson alles van. Maar... Ja, maar die kreeg gewoon handschoenen over zijn handschoenen heen aan, nou. Dat krijg ik ook niet voor elkaar. Hoor. En, en dus een goede advocaat kost veel geld. Dus als je veel geld hebt, dan heb je een advocaat. Ja, maar in dat stukje las het bijna als een soort verwijt aan de ja. advocatuur. Ja. Van, uh, Kom, maar alsjeblieft. Maar eigenlijk uh, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, kennelijk doen, uh, doen de agenten uh, en het Openbaar Ministerie hun werk niet zo goed. En kan iedereen de gaten inschieten. En ja. gaan ze gewoon veel te rugzichteloos en gemak, gemakzuchtig te werk. En rollen ze maar wat op en doen ze hun werk ja, uh, nauwelijks goed. In ieder geval de meeste van die, nou hier in Utrecht weet ik in ieder geval zeker vanwege, dat heb ik al eerder verklaard, bij mij wordt de aarde ingeleverd als dat gebruikt is en nou, dat zijn gewoon huistuin en keukenmensen. Ja. Daar, daar, daar heb ik niet een crimineel tussen kunnen vinden tot nog toe. Ja, het is natuurlijk gewoon ook echt uiterst spijtig hoe dat allemaal zich ontwikkelt op deze manier. Ik vind het gewoon raar. Er zijn mensen die, die vullen hun pensioentje een beetje aan om hun kleinkinderen wat extra's te geven. Dat, dat maak ik mee. Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook andere types, maar die komen wij niet zo vaak tegen, denk ik. Nou ja, er zijn hele grote kwekerijen. Ze pakken er regelmatig eentje. Dus er zijn er vast nog wel meer. Ja. Ja, het is dus wat, wat, wat dan ook blijkt uit zo'n artikel van dat dus eigenlijk wordt er geen uh, energie gestoken juist om dat aan te pakken waar, waarvan men vindt dat het een probleem is. Dat zijn die grote jongens en ze blijven dus hangen in het, in het dat wat makkelijk is, zou je kunnen zeggen. En dat, uh, dat zijn dus de kleintjes uh, en dan rol je gewoon wat op, dan geven ze een klap en dan uh, ga je weer verder. En was ja, maar je geeft de verkeerde mensen een de klap, denk ik. Ja. Vanwege nou. dat, kijk die grote jongens die gaan wel door. Nou, dat was, was ook voor. in de uitzending van, uh, van Reporter kwam dat uh, naar voren. Dat daar legde ook iemand uit. Volgens mij was dat uh, meneer Daniel van de politie. Ja, klopt. Die, die, die legde ook uit dat juist uh, die grote jongens, die hebben veel meer spankracht. Ja. En die dat zijn degenen die dus nadat er iets is opgerold uh, zo'n tegenslag makkelijk kunnen verwerken en in, uh, he, heel snel ergens anders weer verder gaan. Terwijl uh, juist voor die, die kleintjes, ik dan moet je eens voorstellen dat je met je gezin het huis uit wordt gezet, ja. van, uh, dan is het toch wel einde oefening uh, denk ik zo. En dat is en terwijl daar, daar richt eigenlijk hun aandacht zich op. Dus in, in wijze zeggen ze zelf ook dat ze hun aandacht niet richten op, op dat wat men ziet als een probleem. Of ervaart als een probleem. En dan houdt het dus in dat de rest wordt een soort symptoombestrijding. Nou maar we zitten hier dus onder een coffeeshop. Uh... Dat is toch een soort van legaal of zo, neem ik aan. Moet je belasting betalen? Wij betalen inkomstenbelasting. Dat bedoel ik bijvoorbeeld. Maar er wordt wel meer belasting betaald hier en daar, overal. Ja, maar op zich is het natuurlijk zo dat op de cannabis zelf is geen omzetbelasting mogelijk. Dat is verboden door Europa, zal ik maar zeggen. Dus, maar uiteindelijk komt geld, geld komt bij de mensen terecht. En daar, op dat moment is het een inkomsten En uh, die inkomsten worden belast. En dat legt uh, ook wederom volgens die uh, reporter uitzending. De overheid geen windeieren. Dus, uh, dat denk ik ook niet. Nee. Bij reporter werd er vanuit gegaan van 400 miljoen. Ik heb helemaal geen geld. Hè. Ik heb nooit geld. Maar ik zou je één ding vertellen. Ik zou er graag belasting voor betalen. Weet je dat? Over geen geld? Nee, over gewoon uh, over wat ik rook. Oh. Ja. Dat meen ik serieus. Want het scheelt zo'n hoop gesodemieten voor allerlei dingen van uh, Dan is het ergens, het komt ergens vandaan en dan weten we dat allemaal. Nou oké, okay, dat is al geregeld. <laughs> ja. En dan blijkt dus ineens dat je een heleboel kleine zelfstandigen in Nederland hebt. Waar ze al jaren om schreeuwen. er moeten meer kleine zelfstandigen komen. Maar ja, dat houdt nou ook... mogelijkheid is er wel. Ja. Want er zijn er een heleboel. Nu worden er nou een huis uitgezet. Ja. Ja. Nou, wat, kijk, wat dat betreft is natuurlijk de, een, een vorm van een oplossing voor het huidige probleem is eigenlijk zo simpel. En dat is, laat gewoon de kwekers het bonnetje schrijven aan de koffieshop. Het is ook heel dan, makkelijk, want je koopt zoveel op stekjes. Ja, en dan zijn de inkomsten voor de overheid nog hoger, want dan doen die kwekers ook nog mee. Jo. En dan komen we vanzelf aan een structuur waarbij we dus uh, in die zin. Uh, ik zal alleen de, de dames en heren de kwekers waarschuwen als het echt zover komt. Dan krijg je hetzelfde wat ik heb met mijn groentes. En uh, met die groentes is het zo dat als ik het verbouw voor de markt. dan mag ik er niet zelf een krop van het veld afsnijden. Er mag wel zoveel vulten, maar ik mag er niet zelf eentje afsnijden. want als ze daar achter komen, moet ik wel de supermarktprijs betalen. Uh, belastingtechnisch gezien. Ja, zijn echt... ja. en dat, dus dan kan je zelf niet meer roken. Maar het wordt bij mij gelukkig aardig gebracht door mensen die allemaal zelf niet roken. Nee, dus... ja, maar dit zijn natuurlijk weer... Ja, maar het is van die -ja het nee, maar zo werkt het echt. het is echt te gek. Regels. Het is echt te gek. Als ik een krop sla van het veldje afhaal wat voor mezelf is, dan maakt het helemaal niemand wat uit. En is het het veldje voor de, voor de winkel, dan uh, moet dat allemaal uh, keurig verrekend worden. Ja. En, dan word ik er volledig voor belast. Ja. Terwijl als het gewoon een slak hem op eet. Niet. Dus je moet heel snel en nee, slim dat snijden. Ja. Afschrijven. Dat is bedrijfsrisico. Ja, nou dat moet je. Zo... Slak, uh, ja. Ja? Dat, dat is bedrijfsrisico. Maar ja, je dat ik hem zelf je afsnij je niet. Dus daar mag je niet bij betrapt worden. Okay. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Nee, dus... is gebruik. Dat mag, dat mag nee, dat mag niet niet van je akkertje wat voor, wat voor de belastingen geregistreerd staat. Ik moet per vierkante meter opgeven wat ik heb staan. Ik, ik mag niet zomaar iets verbouwen. Ik heb gewoon een bedrijf en dan moet ik gewoon echt per jaar opgeven wat ik verbouw per vierkante meter wat waar staat. Hoeveel mest ik er aan te gaan geven. En het wordt allemaal belast. Nou dat is echt, dat is, alles moet gecontroleerd worden. Ja. Het is jammer dat ze niet uh, zoveel moeite investeren in het controleren van uh, wat dames en heren wegenbouwers en projectontwikkelaars allemaal uitspoken. Uh, al hier met een oneindige vloed aan bonnen en afrekeningen. Ja, ja. En uh, uiteindelijk blijkt dat we, ik weet niet wat, bij inschieten. En daar betalen ze dan een gedeelte van als boete. En uh, dan mogen ze vervolgens weer verder. Ja, alleen al in de vastgoedsector ligt op het ogenblik zoveel op slot en grendel. Met andere woorden, daar is beslag op gelegd door justitie. Ja, het is eigenlijk te, te bizar voor woorden. Ja, nou, dat gaat ook gewoon de drugshandel in, in getallen volgens mij vele malen te boven. Want uiteindelijk is het natuurlijk de, de stratenbouw, de huizenbouw, de, de, de waterwegen, eh, al die dingen bij elkaar. Dat is een gigantisch project. Dat is een enorme Zeker onderneming. Zeker waar we dus met z'n allen ook voor onze eh, veiligheid en vervoersmogelijkheden flink aan bijdragen. Van, uh, ja, noem het woord veiligheid nog eens een keer inderdaad. Veiligheid. Veiligheid. Ook daarvoor veiligheid. vind ik het gewoon dat het wel rendabel is om de belasting voor te betalen. Nou, dan een open systeem maakt dat kwaliteitscontrole mogelijk is. Je kan je eigen, mogelijk is. Je kan je eigen club maken van kwaliteitscontroleurs ja, ja. en desnoods heb je er twee, want dat heb je in verschillende sectoren heb je dat ook. Ja, Keurmerk. Keurmerken. Keurmerken ja. van alles. wat dat wat dat betreft, dan moet ik ook weer denken aan. Ik zag nog een een soort vraaggesprek tussen. Uh, mevrouw Siska Joldersma van het CDA en uh, Freek Polak van de Stichting Drugsbeleid. Dat werd dan geleid, ik geloof, door Theodor Holman. En uh, dan, dan valt mij toch wel iets op. En ja, dat is, ik vind dat gewoon pijnlijk. Dat is dat uh, mevrouw Joldersma, die, uh, die begint werkelijk alles om te keren. Dus uh, op het moment dat Freek uh, Polak uh, toch uh, duidelijk uh, laat zien van hoe in Nederland, ondanks zou je kunnen zeggen, een uh, vrije verkrijgbaarheid van de cannabis ja. het uh, gebruik niet is toegenomen. Nee, het is verminderd. Het ook. is zelfs iets verminderd. Nou, dat noemde die niet eens, maar het is niet toegenomen. Mm -hmm. En uh, mevrouw Joldersma die probeert daar dan een soort draai aan te geven van uh, dat nou, als het dan toch gelijk is gebleven, dan kunnen we het net zo goed verbieden. Eh, terwijl zij komt uit de hoek van de mensen die ooit doodsbang waren dat iedereen aan de druk zou gaan. Dus daarom kon het niet. Dat is niet gebeurd. En nu probeert, probeert zij dan op deze manier anderen hun argumenten eh, te ontnemen. Terwijl eh, zij kennelijk dus niet gevoelig is voor het feit dat die... Eh, Minimaal 400 miljoen euro's in de staatskas komen. via de cannabis. En dat Nederland het enige land is. waar je op een redelijke wijze. door zo'n instituut als het Trimbos Instituut. een kwaliteitscontrole kunt laten plaatsvinden. ieder jaar maar weer. En dat dus de prijzen relatief laag zijn. en dat het dus eigenlijk. ...waar het de koffieshops betreft... ...niet in zwart geld verandert. En mevrouw Joldersma prefereert dus kennelijk... ...een situatie zoals die in buitenlanden is... ...waarbij dus uiteindelijk de prijs hoger is... ...de kwaliteit lager... ...en alle omzet zwarte omzet. Nou, ik vind dat nogal ver gaan. Ik, en ik vind eigenlijk ook dat zo iemand uh, ongelooflijk weinig blijk geeft van, uh, van nog uh, na te denken en te luisteren naar hoe de stand van zaken is. Ja. En dat, dat geeft mij een idee alsof zij dus toch wel heel duidelijk een uh, verborgen agenda heeft die gewoon maar één ding nastreeft en dat is... Hoe, oh, hoe gaan we dit uh, verbieden? Nou, maar dat zegt iemand uh, in het krantenartikel Zegt dat ook van uh, ja, dat kun je wel willen vrijzetten of vrijgeven. Maar we hebben te veel internationale verdragen waardoor dat niet kan. En daarmee is het voor die mensen de kous af. Ja. Terwijl alle internationale verdragen kan je opzeggen hoor. En het gaat hier niet om een oorlogssituatie, hè? laten we wel wezen. Het is niet zo dat. Uh... Kijk, Amerika had wel een keer afgesproken dat ze ons zouden aanvallen als we iets verkeerd zouden doen. Maar volgens mij valt dit er niet onder. Dat heb ik begrepen, in ieder geval... het <laughs> Nou, we kunnen het proberen ja. gewoon. Geen inval. Nee. Okay. Van, ik, ik zou zo denken... Ik denk Hans, die zit uh, redelijk uh, natuurlijk uh, in zijn autootje. Ja. <coughs> Om uh, misschien een aanvang te nemen, Arwen, uh, met een sprookje. Dat is goed. Dan uh... Ben ik me... Oh, oh ik had weer zo'n leuk boekje voor je. Nou, Van een Zuid-Amerikaanse Indiaan en het gaat eigenlijk over muziek, maar het gaat eigenlijk ook over het leven. En het oh, gaat eigenlijk, leuk. maar het is zo, zo mooi is. geschreven, het is goed. echt heel mooi geschreven. Oh, je naam staat er wel al in. Oh, wat leuk, Guus. Ja. Nou, dan, dan uh, nou, wel heb wel jij dus nog een, een, een boekje toe? te goed? Ja. Wat leuk, Guus. Hey, volgens mij hoor ik daar de gast. Dan kan je beter beginnen. De beter de gast beginnen, toch? Nou, dan zeggen we de gast. Kijk, dan, dan gooien we het programma in. Hey. Kijk eens aan. Nou. Hallo. Hey. Je valt met je neus midden in de uitzending, Hans. Welkom. Welkom. Kom erbij. Guus. En onze one-man-band voor uh, vandaag... Nee, plaats, Hans. Ja. Dus ging het een beetje met uh, het verkeer oh, en zo. Het ging allemaal redelijk ja. Heel goed, Hier is het toen. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Welkom, Hans. Uh, wat leuk dat je de, de weg gevonden hebt naar Utrecht. Die nog uitschakelen. Oh, ja. Van, uh, ik ben helemaal vereerd dat je. Lukken. Je bent, ja, bent gekomen. Ja, dat is toch wel grappig zo. Hè? Dat, dat mag nog. Gelukkig. Ja, dat mag nog, ja. ja. ja. Kan ook, gelukkig ja. wel. Ja. <laughs> wie weet hoe lang nog. Ja, ja. ja nou, het is nog vroeg en mooi weer. Dus de chat is redelijk stil, zullen we maar zeggen. Maar wie weet wat daar nog gebeurt van uh, Hans. Voorbij ben jij een beetje de, de grondlegger van de smartshop. Uh. Ik ben ooit uh, heel lang geleden een keer in de oude Kerkstraat uh, geweest. Ja. Toen was daar een klein winkeltje en daar konden we paddenstoelen kopen. En er stonden toen ook nog breinmachines en. Uh, Precies. Dat was heel, ja. Volgens mij heel lang geleden. Ah, ja, in 1993 dus, uh, gestart ja. <laughs> ja. En dat is door jou gestart hè? Dat ben ik gestart samen met uh, mijn uh, zwager, Ronald van Tol. In 1993. Ja. En daarmee was je de eerste. En daarmee waren we... Ja, de, de, de, de naam Smartshop is eigenlijk pas uh, later gekomen. Wij, wij noemden het een Art, Mind and Design Center. En dat had me, me, met name te maken met de openingstijden waar we mee zaten. Je zat toen nog met de winkel uh, openingstijdenwet. Ja. Dus uh, je kon uh, eigenlijk niet zomaar uh, open zijn... Uh, uh, op, op zondag bijvoorbeeld. Als je niet een vergunning daarvoor had. En als galerie... Kon dat wel. Kon dat wel. Ja. Dus ja. vandaar dat we ook als galerie vergeren. Okay. En, en, en de basis werd gelegd met paddenstoelen of niet? Eigenlijk niet. Eigenlijk begon het met... Uh, met uh, smart Nutrients zoals dat mooi heet. Dat was uit Amerika komen overwaaien van die... Uh, barren waar je dan gez uh, gezondheidsdrankjes... Uh, met guarana en Met uh, guarana, maar ook met allerlei uh, aminozuur, aminozure cocktails waren het er, en vitamines. Ja, ja, maar ja. Um, echte cocktails waarbij je een energy boost kreeg. En, en dan toch van een iets ander niveau als uh, Red Bull, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. En, um, en daar begon het mee. En kruiden. Uh, vrij snel erachteraan een heel kruidenassortiment. Toen de tijd noemde smart drugs, wat eigenlijk smart medicine waren, daar deden we nog wel wat mee. Dat komt toen ook nog. Zolang je de labeling maar wegliet, dan mocht je eigenlijk alles verkopen. En toen kwam er eigenlijk iemand langs op een fiets met op zijn bagagedrager een, een kratje met paddenstoelen. En, en daar, die bood dat aan, een thuiskweker. En toen is het idee geboren van, nou dat gaan we erbij doen. En toen is het een grote en Toen barstte het los. Ja, ja toen ja. dat helemaal bekend werd, uh, toen, toen barstte het gelijk los. Toen, uh, binnen een aantal maanden tijd uh, stonden ze uh, eerst in een kleine rij in de winkel. En niet veel later een uh, rij uh, buiten de winkel. En dat kwam overal vandaan. Hadden, nou ja, overal bedoeld dan het hele land, maar uiteindelijk ook het buitenland natuurlijk. Dat waren hele leuke tijden. En dat... En... ...zou dat dan net zo als... ...in mijn geval, dat, dat waren natuurlijk allemaal mensen... Die, ...die kenden de paddenstoel al... ...en die deden het tot dan toe... Uh, ...met af en toe een zak uh, kaalkopjes... ...uit ja. wils of... Uh, ja. ...in het goede seizoen uh, zelf maar... Uh, ...door de druilerige regen... Uh, ...een beetje buiten op zoek... Uh, ...om iets te vinden. Niet iedereen was er ook even blij mee... ...met name de, de, de mensen... ...die zelf zochten, die vroegen zich af... ...van moet je dat wel uh, vercommercialiseren? En... Uh, uh, mijn insteek was uh, openheid. Van, uh, het wordt gebruikt, uh, het wordt verkocht op straat, zonder goede informatie. Uh, het was er natuurlijk wel commercieel, maar niet officieel. Is dat en, zo? Want... Uh, ja, het werd ja, wel al ja, verkocht, ja. alleen uh, nee, niet, niet grootschalig. Maar, maar ook, ook het eigenlijk in straat... week uit Nederland? Nee, dat nee, dat nooit, nee maar met name uh, de, de kaalkopjes gedroogde oh. Simulanciata, zoals je... Uh -huh. En maar die Mooi. kwamen toch vaak ook uit Wales of uit Mexico? Uit Wales en uit Nederland... Okay, Met name hier in de buurt van Utrecht dat je wel veldjes. Ja, die je heb je nog wel. Maar, maar goed, ja. Waar veel troonvlag, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar, was ze uh, goed de grond uitkwamen. Dat zelfs ik, ja. geloof ik, ook eens een keer keer Ja, ja. Maar het dat bestaat nog, hoor. Plukken en meteen eten. Daar heb ik hier in Dat is leuk. En, en vooral um, dat je na de, de eerste paar uh, het hebben geknabbeld... Uh, de rest ook ineens ziet, zeg maar. Ja, ja hè. He. Ja. En dan, dan geven ze licht nou, je ook. Je in ieder geval bij mij gaan ze echt licht, de eerste keer niet dat ik dat meemaakte, mee mee. was ja. ik echt helemaal... Nou, ik had het al, ja. al zonder echt het knabbelen. Ik heb eerst echt een hele tijd uh, rondgestruimd. Ja. En ja. ik zag van alles, maar niet de goeie. En Maar er was gelukkig iemand bij. En die, die, die, die, had het dus, die wist er meer van. En, en op, nou, op een gegeven moment toen wees hij me dus zo aan. Kijk, dat... En ik weet niet wat het was. Maar vanaf dat moment zag ik ze aan alle kanten. Ja. Ja. Ja. En dan denk ja. je echt. Hoe ken dat nou? Weet je, ik, Dan loop je rond en je ziet niks. Ik vind het hetzelfde. Ik heb er dezelfde associatie mee als al die, uh, die dieren die in de jungle zitten. Van... Ze zijn er wel, maar je, maar je ziet ze niet, niet weet je. Totdat je weet hoe je moet kijken. Ja, maar of maar dat het zeggen. donker wordt en je ja. alleen nog maar kunt ja. horen en dan blijft we krijgen. Nou wat, man. Ja. Ja. Er zit van alles <laughs> omheen. me Het <heen. laughs> zijn de kwantummechanische effecten van de communicatie, ja. maar dan over het gehele spectrum. Ja. Je communiceert echt met je omgeving dan in één keer. Ja. ja. En dat ja, er ben er je komt, niet gewend. Er komt van alles uh, ineens vrij wat je daarvoor niet zag. Ja. Ja. Maar dus... Er komt iemand met een kratje paddenstoelen ja. en het blijkt een hit te zijn. Dus de nalevering werd natuurlijk een groot probleem. Ja, ja dat, die kon dat al redelijk snel niet meer aan, om het maar zo te zeggen. En, uh, het werd grootschaliger. En uh, uiteindelijk, uh, maar dan waren we toch wel een paar jaar verder uh, gingen professionele ex kwekers zich daarmee bemoeien, om het maar zo te zeggen. Want die hele sampioonkweek, die, die uh, lag, lag in Nederland op zijn Ja, Daar was eh, geen droogbrood meer mee te verdienen. Uh, de, de, dat ging om een paar euro, nou, ja, waren dat euro's, uh, gulden's nog. Ja. Een paar gulden per kilo, wat ze daarvoor vingen, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja. En hier ging het om een paar honderd gulden per kilo. Dus dat was die, die keuze was niet zo moeilijk, Er waren er... Uh, Gauw velen die dat graag wilden kweken. Maar zo eenvoudig is het niet. De standaard Mexicaanse, zeg maar de Benzes is redelijk eenvoudig te kweken. Maar niet al die varianten. Dus je kreeg daar toch specialisten in. En dat is dus ook onder andere de man in Kerkdriel geweest. Wat ja. veel in de krant kwam. Ja, René de Grauw. Dat was ook een heel triest verhaal. Want die, die, die, die, die had daarvoor al moeilijke tijden meegemaakt met de champignons. Dat ging ineens heel erg goed. Misschien wel te goed in de ogen van sommigen. En daardoor liep je in de picture. En, um, ze kwamen daar eens kijken ze hebben hem geobserveerd. Het was een hele vreemde zaak trouwens hoe ze daar uh, kwamen voor die observatie. En, um, en toen vielen ze binnen en werd alles platgelegd. Inclusief een heel laboratorium. En waarschijnlijk is het laboratorium ook de aanleiding geweest. Dat is nooit echt toegegeven. Maar hij kocht autoclave. Die je nodig had natuurlijk om grootschalig te kweken. Zelf steriel maken. Ja, ja. Niet, niet, niet, je, niet je grondstof, je mezelium uh, um, kopen, maar uh, zelf maken. Ja. Daar heb je een laboratorium voor nodig. En in die tijd was natuurlijk uh, de, de ecstasy uh, fabrikage uh, ook in een bloeiperiode. Dus dat werd heel goed in de gaten gehouden. En dat uh, bleek uit alle stukken wel dat dat de reden is geweest dat ze daar de boel observeerden. En, en uiteindelijk binnen zijn gevallen en toen vonden ze een, een enorme kwekerij. En die hebben ze keihard aangepakt en uh, die mannen is eigenlijk nooit meer bovenop gekomen. Die is in de bijstand terechtgekomen en nu uh, na tien jaar nog. Oh, ja. Meer dan tien jaar inmiddels. Ja, dat zijn ook niet treurige verhalen. Ja, nee, dat is ook een heel treurig verhaal. Ja. Het, is ook, nou ja, het geeft ook een beetje aan hoe die uh, overheid maar om zich heen slaat met de botte bijl. Uh, en, en kijk als mensen... Uh, ik, crimineel zijn, met andere mensen kwaad doen. Je pakt ze hard aan, oké. Okay. Maar, maar mensen zo weinig kwaad in ja. zich. Nou, een zo beetje. keihard aanpakken. Ja, ik snap dat het ook snap niet. Dat heb ik nooit, nooit gesnapt. Wij nee. hebben al, al meer dan tien jaar zo'n compleet laboratorium. en uh, Nooit iemand nee. te speciaal. Voor alle dingen komen ze zeuren, maar ja. dat soort dingen niet. Wel of ik krop slaaf zijn, maar... <laughs> Nou ja, kijk, de, de, de ene loopt, uh, is waarschijnlijk opvallender dan de andere. Ja, maar ik doe niks illegaals. Ja, maar... Dus verder, voor zover ik weet, tot op maar... heden in ieder geval niet. Nee. Nou ja, dat was in de ogen van die kweker. En ja. In de ogen van ons trouwens ook zo. Dat uh, ja, de dat dat... man niets illegaals deed en nog steeds niet. En, en in, in mijn ogen is nog steeds uh, ook, ook de droge paddenstoel uh, voorkomen legaal. Maar volgens de Hoge Raad niet. Ja, maar... als je naar internationale verdragen kijkt, dan uh, overtreden wij die verdragen. Die, die hebben, al die verdragen stellen we scherper. We zijn eigenlijk in, in overtreding als, als land. Ja, zo je het inderdaad zien. Absoluut. Uh, de, de, de, de, het psychotrope stoffenverdrag uit 72. Ja. Daar, daar is de paddenstoel met name niet in vastgelegd, behalve de werkzame stoffen: psilocine en psilocybin. Nou, en dat ziet er heel anders uit dan de grote paddenstoel, hoor, trouwens. Dat kan ik ook vertellen, want wij hebben een laboratorium, ja. zoals het kan zijn. Kijk, hele andere spullen dan. Ja heel onhandiger ook trouwens. Ja, kijk, Albert... Helemaal gek van. Albert Hofman, die, uh, die naar na de LSD vrij snel um, um, de psilocin en psilocybine isoleerde. Synthetiseerde. Um, ik denk dat dat mede aanleiding is geweest voor de overheid om, uh, om die stoffen op de lijst te zetten. Of, of internationaal die stoffen op de lijst te zetten. Om te voorkomen dat daar psilocin of psilocybine pillen of ja. Vloeibare, vloeibare vormen op de markt zouden komen. Dat is de enige reden geweest, in mijn ogen. De pillen waren overigens volgens Maria Sabina eh, net zo goed Werkte, als net de, zo goed als de en, en, en dat is de reden geweest dat, uh, dat die stoffen op die lijst zijn gekomen. Ja. En nou, nooit de paddenstoel. Maar de paddenstoel dus niet. En dan wat betreft de gedroogde paddenstoel, was hij, was die was al verboden. Eigenlijk op die, hè, die, daar heeft ook de Hoge Raad op. Dat nog, dat, nog zijn, van, nog ah, dat is de, mijn, mijn paddenstoelenzaak, om het maar zo uh, uh, op operatie potvis, zoals dat uh, toen de tijd heette. Ja. een halve meter dossiers. En um, dat ging met name dan over de droge paddenstoel, dat het een vorm van bewerken en uh, verwerken was. Wat ook zo is, maar het was het bewerken en verwerken van de paddenstoel. En die is legaal. Ja, en het gaat ook vanzelf. Ik bedoel, kom op, dan heb je wat uh, geplukt ergens. En dan laat, laat je het een tijdje liggen. En zonder dat je nog iets hebt gedaan, ben je opeens ja, maar van, een activiteit. van legaal. Dat is natuurlijk nog, nog steeds zo. Hè? Als, als, als, als, zij moeten bewijzen dat je, het, uh, dat je er wat mee gedaan hebt. En uh, dan kan je natuurlijk zover gaan en zeggen: nou, als je het plukt, dan doe je er al wat mee. Maar stel dat ze vanzelf zouden zijn omgevallen en je raapt ze op nou, en, en je doet er je verder raapen. niks mee, dan, dan, dan zou het nog legaal zijn. Er zijn wel zaken geweest waar het niet bewijsbaar was dat er, een, dat er menselijk handel is verricht. En, uh, en dan is het niet strafbaar. Maar, uh, maar in deze zaken, de, de, de grote parasolenzaken, zeg maar, daar... ...is natuurlijk wel menselijk handel uh, verricht. Je kan, niet, je kan niet een kilo's neerleggen en niks doen. Je moet ze in ja, beweging ja. houden. En, ja. Je hebt ventilatie nodig. Anders gaat het allemaal rotten. En dan heb je pas een gevaar voor de volksgezondheid. Ja, dat lijkt me ook, ja. En, je, de de die omstandigheden, als het om zulke volumes gaat... ...dan moet je, moet je ge, ge, geholpen dro, uh, drogen, zeg maar. Ja. semi-professioneel drogen kan niet anders. Ja, ja. Anders wordt het een bende. En, um, maar... ...ook daarvan vinden wij nog steeds... ...ik ben pas geleden weer veroordeeld... ...in, in de Acacia-zaak... Uh, en, uh, ...en daar kwam dat verhaal... ...weer naar boven... Dat, uh, ...dat ze mij toen de tijd eigenlijk... ...te onrecht hebben veroordeeld... Uh, ...we hebben rapporten van de VN... ...brieven zelfs van de VN... ...waaruit blijkt dat in hun ogen... ...de paddenstoel en geen enkele andere plant... ...behalve de papaver... ...marihuana... ...en uh, coca-plant... Uh, ...geen enkele andere plant of wezen uh, onder, uh, onder internationale verdragen valt. Dus ook niet de paddenstoel, staat letterlijk in brieven. Ja, dat klopt. Die zijn terzijde geschoven. Ja. En is dat, dat, is in, in de, dat, geval, dat is inmiddels in een soort onomkeerbare situatie beland? Of lopen daar nog dingen dat je misschien ooit als je grijze haren hebt en heel oud bent, nog een soort van uh, excuus krijgt van uh, sorry, we zaten <coughs> toen toch naast? Of? Nou, het gaat mij niet eens om het excuus, maar, maar ik ben wel in deze zaak weer in beroep gegaan. Uh, dit ging dan om de Acacia plant waar DMT in zit van nature, net zoals in uh, Auerstown. Ja. En, uh, en die heb ik verkocht, uh, een paar jaar geleden, in de, in de winkels. En uh, zei, ja, de officier beschouwde mij als een soort DMT-dealer. Terwijl die sites die verkoop ik gewoon. Er zijn planten, plantdelen, meerdere waar, waar DMT in zit. Alleen hier, hier was een verklikker die de kliklijn had gebeld. Gezegd dat ik buisjes verkocht met DMT erin. Oh ja. En dat hebben ze laten onderzoeken in een laboratorium. En Ja, dan is het ja of nee. En, uh, en het was natuurlijk... Ja, want het zit van nature DNT in. Ja. Dat was uh, voldoende reden om... Uh, ...om uh, pseudocoop te doen, benen. Ook voor nog. Voor Nederland zeer uh, ongewoon. En, uh, en binnen te vallen. Zeer grootschalig. Uh, alle winkels in Nederland, al mijn klanten... ...waar ik aan verkocht had, uh, vielen ze binnen met teams. En, um, en de officier gaat ervan uit... Dat, uh, ...dat je een soort DNT-dealer bent. Ja. En dat ging uiteindelijk om... Uh, als je dat zou gaan omrekenen in DMT om zo'n 3 à 4 gram DMT en daar heb ik, was de eis 240 uur werkstraf een half jaar voorwaardelijk en 5000 euro boete nou dat komt neer op een jaar gevangenisstraf met een boete en dat is wat hij had het dan of officier had het zelf omgezet in een half jaar voorwaardelijk en 240 uur werkstraf en daar heb ik 240 uur voor gekregen ja, dat een papiertje prikken of uh, zo'n zo soort bezigheid. En daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar het gaat natuurlijk zijn Maar nog paddenstoelen te zien onderweg bij je prikken. Bijvoorbeeld, eh, nou ja, dan moeten ze we wel in de goede tijd van het jaar laten prikken. Ja, nou ja, ja. Alhoewel met dit weerzak. dat uh, heb ik al eens een keer eerder gehad in Amsterdam-Zuid en uh, in Zuidoost een beetje snoeien. In deze tijd van het jaar is dat niet vervelend. Ja. <laughs> maar er zijn weinig paddenstoelen te vinden. Nou, ja. Maar dus die. Uh, Eigenlijk dus de, de, de smart shops. Ja. Op een gegeven moment we hebben we een enorme boost gekregen door die productie. En dat werden dus verse paddenstoelen. Want ja. uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon, ik vind het high tech. Zo mooie bakjes, uh, goed uh, vers gehouden, overal koelkasten en zo. Dat was de situatie die op een gegeven moment dan mocht. Of ja. in ieder geval dat kon. Ja, legaal. Legaal. Ja. En nou ziet het er dus helaas naar uit dat daar een streep doorgaat. Toch? Ja, de minister heeft zijn zinnen erop gezet om tot een totaal verbod te komen. Tegen, tegen het advies van zijn eigen adviescommissie? Tegen alle adviezen van iedereen in. Ja. Als, als een feodaal leider ja. overal doorheen denderen en het, en het doordrukken. Ja. Ja. Nou, dat, even terzijde, dan, dat in Engeland is dus nu cannabis weer zwaarder gewaardeerd als dus gevaarlijke drugs met dus bijbehorend hogere straffen, meer mogelijkheden om in te vallen ik weet niet wat allemaal, ook tegen alle adviezen in, van hun ja. eigen adviescommissies Dus de, het, het lijkt een soort trend te worden gewoon van de politiek die heeft echt zijn zinnen gezet op een bepaald iets te doen. En hè, dat zou je dus kunnen vatten... onder de drugs. Mm. En daarbij gewoon echt werkelijk... Uh, iedere vorm van redelijkheid... of... Uh, uh, deskundigheid... Uh, gewoon klakkeloos terzijde te schuiven. Ja, en ja, nee. Ja, want je ziet ook landen... je ziet ook een tegenbeweging. Spanje is, uh, ligt ook aan de, aan de regering die daar is natuurlijk. Maar uh, zolang daar links aan de macht is... is het... Uh, Redelijk uh, liberaal. Ze ja, dus streven uh, en, ons bij sommige dingen een beetje bijna klink, klink voorbij. Het uh, klinkt voor een socialistische ja. regering om um, liberaal, maar, maar dan, <coughs> uh, dan wordt er veel toegelaten. En, uh, uh, Nederland, lijkt, uh, Nederland lijkt, uh, lijkt, de, lijkt de touwtjes aan te trekken. Ja. Ja. En, en, en, en de manier waarop... Ja, ik heb al eerder gezegd tijdens een korte interview. Het gaat helemaal nergens over. Want je had een lijst gemaakt van, ik meen, 168 soorten paddenstoelen. Die dan verboden zouden zijn vanaf het moment dat het ingaat. Dat zal op zijn vroegst ergens zijn. Half juli schatten we. Maar dat betekent dat we daarmee, dankjewel, het strengste land in de wereld zijn. En waar ook de amanita, de vliegerswam, verboden is. En die is nergens verboden. Hebben, die, dat gaan, doen ze ook in één aan ja, op, op, ja. op de lijst hebben ze ook de Amanita gezet. En de redenering is dan om te voorkomen dat die smartshop ergens anders voorop overstapt. Terwijl die, die partstool nergens ter wereld verboden is. Is, is, is, is het praktisch gezien, want... Uh... Is er dan voor de blijft er voor de smart shops nog iets over in de zin van de er, er nu? ik weet niet hoeveel er zijn, ongeveer enkele honderden. Nou nee hoor, dat niet, maar, maar de schattingen lopen uiteen, maar hou het maar op een paar verkooppunten een 160, 180, het varieert. Hebben die, hebben die... en en echt, ja, wat is een echte smart shop? Er zijn natuurlijk veel combinatiewinkels. Ja. Uh, Grow het smart shop. Ja. Uh, maar ik denk aan echte smart shops die zich daar puur op focussen, op zo'n 100, 120 zit. En hebben die, blijft daar nog een soort bestaansrecht over als, uh, als de paddenstoel uh, daar uh, hun, uh, zeg maar, als die niet meer mogen verkopen? Nou ja, voor sommigen zal het gelden zoals het bij een coffeeshop ook is. Als ze Hars wiet zouden verbieden, dan uh, zou het voor, uh, voor velen direct over zijn, behalve degenen die in de breedte zijn gegaan. Die, die andere producten erbij verkopen. Die een, een, een, een horecafunctie hebben. Die een ontmoetingsplek zijn. Uh, of die zich meer op de gezondheid hebben gericht. En uh, sommigen zelfs op sportvoeding. Er is natuurlijk al een aantal jaren de druk stevig opgevoerd. Eerst het uh, droog-vers verhaal. Dat, uh, dat heeft al uh, de, de spoeling kleiner gemaakt. Zeg maar. en uh, Toen tv EV Evedera-verbod van uh, drie jaar geleden. Ja. Dat heeft er uh, ook voor gezorgd dat er veel... Ge geschokken zijn en, uh, en in, breed, in de breedte zijn gaan zoeken, dus bijvoorbeeld artikelen zijn gaan verkopen. Ja, maar het ev dat snap ik nog steeds niet. Want stel je voor dat ik nou een mormoon ben. Ik bedoel dat mormoon het sacrament ja. van de mormonen stel je voor, is. Ma ja. Mag ik daar niet ofzo? Nou, daar, daar zijn hele discussies over. Ik moet je als eerlijk zeggen dat in, inmiddels in de VS weer een aantal staten te zijn waar, waar Evedera weer is toegestaan. Dus die, zij zijn de aanleiding geweest voor het verbod hier. En, en hier zijn we weer heiliger dan de paus. Um, maar um, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, in principe okay. is, het, is het de verwerking van Evedera verboden omdat het wordt gezien als een niet geregistreerd medicijn. Het is, het is niet opgenomen in de opiumwet. Dus er wordt anders mee omgegaan. Ik verbouw het voor de universiteit hier. Ja, dus het Evedera plantje. Wij hebben Evedra volledig verbannen uit onze winkels. Omdat de warewet komt en die ontdekking zegt... Ja, nou, Evedra mag niet zo verkocht worden. Een levend plantje ook niet? Een levend plantje is, zover ik weet, niet verboden. Nou, dan, dan lever je toch plantjes? Ja. Moet je bloemenwinkel beginnen? Nee, dat is waar. Ja! ja maar als je kijkt naar de, de gemiddelde consument... de gemiddelde klant van een smart shop... dat zijn... Toch de, de gemaksgebruikers. Eh, dus er zijn wat uh, liefhebbers. Dat is een heel klein groepje. Uh, die, uh, die kweken ook graag zelf. Die willen er alles over weten. Dus die, die komen met, met, met hele gerichte vragen. Maar de Massa, zeker in Amsterdam, uh, is, uh, is, is een, een gebruiker die uh, snel, agger, snel iets wil. Je wil het liefst een, een, een pil. Uh, wil het direct gebruiken. En die, je wil er niet een heel ritueel omheen bouwen. Ja, dus um, voor dat soort uh, klanten is natuurlijk het plantje niet, uh, niet interessant. Dat zag je bijvoorbeeld in uh, de periode dat uh, Kaat nog uh, vers verkocht werd. Dat, dat leek ons een heel erg leuk product, maar er was toch maar een hele kleine klant, klantenkring die het leuk vond om de hele dag maar op een dakje te kouwen. Ja. Ja, en maar die in begin, ik, ik vond het zo bijzonder hoe dat in het begin uh, eigenlijk allemaal uit achterbakken verkocht werd. Op stations ja. hier in Utrecht. Op, Op een vaste dag uh, ging de achterbak open. Bij, en allemaal Somaliërs. Ja. En toen hoorde ik dat er dus, ik geloof twee keer per week kwam er met een vliegtuig uit Somalië ja. Ja, kwam er een lading mee. Want het moet vers zijn. Ja. En dan gingen ze daar naar schiphol. En dat was een heel, heel netwerkje. En uh, ja. die, die kochten dat. En die venten dat weer Daar uit. kochten wij het ook weer van. Oh, ja, aan. Maar dus. Um, het is een kamerplant, de... kamer, trouwens, katten ja ik vond het op zich ik vond dus het effect nou niet zo je moet echt heel veel kauwen hiermee je moet alleen maar die ja, kleine leven. puntjes nemen van die plant mm -hmm. de rest is allemaal onzin het is alleen maar om dat puntje lekker fris, fris te houden en je koudt alleen maar die puntjes af ja nou en dan heb je echt zo'n bos nodig ja dat maar dan ook. op een gegeven moment dan kun je ook echt alles ja. in ieder geval <laughs> je stuurrecht houden is geen kunst meer echt <laughs> nee echt gewoon meen het serieus ja, ja je ik je vond wordt het heel wel wonderbaarlijk al. de eerste keer ja. uh, zo, kan ik dat allemaal echt? Dat kan hem ook allemaal echt. Ik heb geen gevaarlijke of enge dingen geprobeerd. Maar... Nou, maar het is met, met andere plantjes ook zo. Hè. Je hebt natuurlijk betannoot. Uh, dat is trouwens maar heel kort verkocht in, in, de, in de winkels. Weinig animo voor. Want het is natuurlijk heel licht stimulant. Ja, ja je krijgt een ontzettend vieze bek van. Ja, precies. Het is gemiddelde Nederlander. Die heeft er geen voorbeeld aan. Kijk, dat een lokale daar in het Polynesische gebied... Uh, die, die niks anders, nergens anders geld voor heeft... de hele dag dat het loopt te kou... is natuurlijk iets anders dan... Uh, de gemiddelde nou, luxe Nederlander en, en, en vooral ook luxe toerist uh, die, uh, die gaat dan liever voor de capsule met guarana erin of uh, een red boeletje ja, ik keek ooit mijn ogen uit in, de, in de, was in Katmandu ja. en uh, daar zaten van die mannetjes langs de straat met zo'n soort schoenpoetseldoos en ik denk wat hebt hij daar toch? en er zit allemaal van dat spul in waarmee wij taarten garneren en ik weet niet wat en dat was ook van die betelnoot ja, ja, ja. En, maar er werd een heel pakketje van gemaakt. Ja, ja. Sommigen die deden dat er zelfs zo'n toefje van de een of andere tampasta bij werd. <laughs> dat lijkt een beetje de poetsen. Nou, er werd echt zo'n bouwpakket gemaakt. Zo van een, dus je zou bijna kunnen zeggen met alles, ja, ja doe maar. En dan gingen er van die kleurige knikkertjes, weet je, die op taarten zitten, van die enge, harde zoete kraaltjes. Ja, van alles ging erop. En ook dus soms een toefje tampasta. Om een, een mooi pakketje ervan te maken. Ja. Nee, dus dat soort producten in, uh, nou ja, datzelfde al trouwens als uh, Quarana, cola noot. In, in de pure vorm. Uh, well, is dat weinig in handen, zeg maar. Uh, wij, wij verkopen wel uh, potjes met uh, Quarana poeder. Uh, sommigen het dan door een drankje of frisdrank of thee uh, mengen. Maar over het algemeen uh, dus willen de klanten het, uh, het liefst in capsulevorm. Ja. Zo'n is ook. Eh, droog was natuurlijk veel populairder dan vers. Omdat het... Je, het is nogal wat wat je weg moet staan om het maar zo te zeggen. Dat hoort erbij. Veel gemaksgebruikers. Nee, maar dat hoort erbij. Dat vind ik wel. Dat is ook een, een soort handremmer op. Ja. Nou, zo, zo zou dus... Als je het zo zegt, gemaksgebruikers... Ja. Dan, uh, dan spreekt dat ook eigenlijk voor dat voorstel waar Cohen mee kwam. Om dus een bedenktijd uh, ja. in te lassen. In ja. die zin van dat niet iemand een beetje wous op wat biertjes net uit het zonnetje denkt. Van, laten we het helemaal te gek maken ofzo. En uh, dat soort impulsbesluiten. Ja en wat vooral gebeurde de cijfers van vorig jaar is dat ook weer gebleken. Want die zijn net bekend geworden van de GGGD. Mm -hmm. Dat er een hele lichte stijging weer was. Maar dat was weer te relateren aan de toename van het toerisme. En degene, de ambulance ritten was eigenlijk alleen maar voor die één... Tweedagstoeristen ja. die, die op het laatste moment als ze echt alles al hebben gehad, dan nog zeggen: van, Nou, laten we nog even afsluitertje maken met een uh, portie paddenstoelen. Ja, en dan gaat het mis. En trouwens, dan gaat het mis, dat is ook nog overdreven, want het gaat maar in enkele, enkele gevallen mis. Meestal uh, is de omgeving al zo bang uh, dat het misgaat, vooral in. Hun café, hun horeca-gelegenheid. Dat ze de ambulance bij voorbaat al bellen. Ja, dat word je niet uh, op van. Uh... Nou, nee. nee, en het is <laughs> wel een melding. Ja. Uh, en en uh, dan uiteindelijk uh, wordt zo iemand een beetje bijgesproken, rustig gemaakt. En uh, kan weer verder, om het maar zo te zeggen. Er is maar een enkele keer dat, dat het echt uh, opgenomen moet worden. Ja. Maar dus. Voorzie jij dat uh, met. Met dat verbod ook van de Zegse paddenstoel dat er dus uh, een heleboel smart shops dan gaan verdwijnen. Ja. ja, ik denk dat er. Ik uh, uh, uh, kan geen percentages geven want ik kan niet in hun, uh, in hun uh, cijfers kijken om het maar zo te zeggen. Maar uh, ik denk dat er heel wat shops zijn die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de verkoop van, uh, van paddenstoelen. En, en dan zou dus de, de, de logica zou zeggen, bij mij dan, dat dus de, waarschijnlijk die handel ondergronds gaat, want daar ja. waar klanten zijn en een product favoriseerbaar is, komt dat een keer bij elkaar, linksom of rechtsom van... Uh, ja. En of het, dan houdt het dus eigenlijk gewoon, net zoals met zoveel gevolgen van de woord om drugs, houdt het in dat al die uh, ondernemingen kosten een heleboel mankracht, een heleboel geld, genereert verschrikkelijk veel uh, tegenzin en, uh, en gewoon onplezier. Ja. En uh, leidt uiteindelijk tot een verlaging van de kwaliteit, een verhoging van de prijs en een onderzichtiger worden van het hele netwerk. Ja. Ja, precies. Ja, nou. het is, uh, het, het, ja, zijn er, zijn er meer, mensen minder ecstasy gaan gebruiken... ...sinds ze het verboden hebben? E het programma wordt een soort eeuwige herhaling. Ja, is. <laughs> uh, nu, nu is het onder... Uh, ...had de overheid een kans... ...hebben ze nog trouwens... Uh, om, het, uh, ...om het gecontroleerd te verstrekken... ...om het maar zo te zeggen. Hey, joh, je hoeft bij ons gelukkig niet te legitimeren... ...dat vind ik echt erg vergaande. Ik daar weer tegenaan toen ik in Deventer... Uh, in uh, het centrum rond, niet dat je daar uh, ook veel koffieshops moet legitimeren. Ja. Anders kom je niet eens binnen. En uh, dat, dat sta, staat me tegen. Maar, uh, maar goed, dat, nog tot daar en toe, hè? als je dan zegt van ja, we willen naartoe staan, maar dan moet, moet dat ook kunnen. Uh, nou, oké. Okay. Ja. Maar, maar er is nu een. Uh, ze kunnen er nu beheersen. Ze kunnen zien wat er gebeurt. Ze kunnen informatie krijgen over de cijfers. Uh, ze hebben de mogelijkheid, alhoewel ik weet dat het heel moeilijk is om tot een soort vergunningsstelsel te komen. Want het lijkt wel nu of men... Uh... Wacht tot er een verbod is en dat ze dan weer eens gaan nadenken over. misschien moeten we toch nog met een vergunningstelsel gaan komen. Ja, dat is maar dan moet het eerst verboden zijn. Ja. Ja. Het is Nederlands. En um, ze kunnen een kwaliteitscontrole laten doorvoeren. Je hebt de warenwet. wet. Ja. Nou ja, wat moet ik allemaal opnoemen. Ja. De, ja, het, is wet, het is een, een overgereguleerd land. Dus, dus er zijn overal regeltjes voor. En wat doen ze? Bij het eerste de beste negatieve berichten, want, want er zijn al jaren natuurlijk problemen. Dus het kan bijna niet anders dan als je honderdduizenden gebruikers hebt dat er zo nu en dan wat misgaat. Ja, natuurlijk. Maar het is een hele relatieve kijk, kijk, maar naar, kijk naar, met kijk met kijk naar de auto. Ja. <laughs> uh, uh, maar het is net zoals bij cannabis, is er eigenlijk uh, geen consumentenbond voor uh, ja, ja. al dat soort dingen, weet ja. je wel. Ja, maar. Ja. Ja. Ja. cannabis DTI's heb je dan. Nee. Ja, ja maar, maar ik heb nee, consumenten, nee, nee, consumentenbond. Kijk, want daar hier. zou je eigenlijk ja. bij aangesloten ja. moeten zijn. Nou dat, kijk, he, dat, dat, dat zijn ook allemaal consumenten. Als je ziet wat er in dat blaadje alleen al misgaat per ja. maan. Ja. dat gaat over gewone producten van gewone grote bedrijven waar ik ja. de namen verder niet van hoef te noemen. Ja. Nee, neem ik aan. Toch? Maar dat is dat, Guus, dat is een, een, een, eigenlijk, ik vind het zo jammer, dat is een apart geval hier in Nederland. Ik heb bijna het gevoel, door dat dingen mogen. Uh, men heeft, er zijn ooit mensen geweest die hebben geprobeerd een. Uh, ...cannabisconsumentenbond op te richten... ...nou, de tranen springen in je ogen... ...er komen een paar mensen... ...en uh, verder heel veel buitenlanders... <lacht> ...die helpen... ...en het, het, het komt er dus niet... ...en de klanten zeggen van... ...ja, maar als ik uh, daar niet kan krijgen... ...dan haal ik het ergens anders... Nou, okay. oh, ...en we hebben toch vaak de neiging om te denken... ...het waait wel weer over... ...en uh, het is nu echt serieus wat er, wat er gaande is in Den Haag... Ja. ...want dit is een eerste stap... ...en er wordt echt geknabbeld aan de, aan de opiumwet... Uh, het is, het is een, uh, op de weg terug, zeg maar. Ja. En de paddenstoel uh, lijkt als eerste uh, nou. de dupe te worden Maar uh, je hebt ook al gehoord dat ze de crosshops zullen aanpakken. Ja, zeker. Eh, dan kunnen we allemaal zeggen, ja, ja, hoe moeten ze dat dan doen? Het is allemaal waar, maar het gaat om de intentie. Precies, dat uh, vind ik ook. Gewoon bij boeren goed kun je alle spullen ook en, kopen. En de consument die, die, um, die doet hier niet veel. Uh, dus niet, De actiebereidheid is heel laag. Ja. Want ja, ach, zolang je nog steeds je spulletje kan krijgen, waarom zou je dan moeilijk doen? Eh, totdat men ziet dat het echt mis is en, en dan is het te laat. Dan is het te laat, ja. Hey, is het nou, van, want dat is dan toch ook zo'n ding, van, omdat die paddenstoelen, die waren er al. Hè? Van, heb je nou soms ook het gevoel dat het misschien toch door het ontstaan van die handel, zo, zoals die, als we die nu kennen, dat dat ook heeft bijgedragen aan het verbod? Want je zei, je noemde daar straks een aantal dingen van die er positief aan zijn. Dat je dus voorlichting kunt doen, dat je een kwaliteitscontrole hebt. Daar waar het anders toch al verhandeld werd. Maar het heeft ook gezorgd voor een soort toename of meer in het oog springen. Ja, natuurlijk. Daar hebben we toen de tijd en ook het laatste jaar heb ik daar zeker over nagedacht. Van, toen ik dat hoorde een aantal weken geleden van de minister dat hij 168 soorten paddenstoelen wilde verbieden. Dus denk ik denk, heb ik daar nou uh, die uh, afgelopen veertien jaar uh, het best voor gedaan... om uh, dingen in de openheid te gooien en, en bespreekbaar en goede informatie verstrekken. Uh, uh, goed voorlichten. Uh, mensen laten kennismaken met allerlei planten, kruiden. Natuurlijke middelen, ook synthetische moet ik zeggen in het verleden... maar dat hebben we toen nog losgelaten door de weerstand die uh, bij de overheid was. Hebben we het daar nou allemaal voor gedaan om uiteindelijk na bijna 15 jaar in oktober 15 jaar... een verbod te krijgen. En, en echt een verbod op zo'n beetje elke paddenstoel... die maar enige werking zou kunnen hebben. Ja, dat is natuurlijk nooit de intentie geweest. En, en... aan de andere kant, als je kijkt naar de oude groep gebruikers... denk ik dat die het niet zo moeilijk zullen hebben... want die paddenstoelen zijn er natuurlijk nog steeds nog te krijgen. En die kan je nog steeds vinden. De echte liefhebbers... die... die Zullen echt niet veel meer moeite hoeven te doen om eraan te komen. Ik vraag me trouwens sowieso af of de echte liefhebbers wel naar niet. een Smart Shop toe gaan. Nee, nee, die komen niet bij jou. Die nee. weten wel andere manieren om eraan te komen. Of zelf kweken. Of, of, nou, ja, of een veldje is, ergens in, de in de september, oktober. Dat uh, wel een goede hoor. Absoluut, maar, <laughs> nee, maar, maar ik, uh, ik zelf uh, ga ook nog, laat ik het anders vertellen. Als september of oktober is, uh, vind ik het zelf ook nog leuk om een uh, veldje te struinen en, uh, en kaalkoopjes te zoeken. Maar ik ga niet de gemiddelde uh, uh, cliënt van een, uh, van een smart shop adviseren om dat te doen. Nee, maar dat, uh, kijk die verse, het hele jaar door. Daar uh, zou ze, of daar zijn ze denk ik in Woutlaar ook nog een beetje jaloers op. Hè? Want uh, die zijn ook, uh, zitten aan het seizoen vast. En voor de rest van de <laughs> tijd waar. hebben ze van die, uh, van die zaadjes, van, uh, wat is het, de morning ja, ja. geloof ik. Ja, en uh, wat, ze die doen mee, ja. wat paddenstoelen in honing. En uh, uh, sommigen uh, die een beetje echt wild worden. Die uh, pakken er nog wat salvia bij. Mm -hmm. Maar de paddenstoel is bij hun ook echt zo'n product. Ook net als het het slechtste weer is. Maar uh, ja. in die zin. van uh, ja, nee, maar maar hele die... ja, door gewoon goede, constante kwaliteit. is toch ja. een, uh, een bewonderenswaardig uh, uh, bereikt punt. Nou... Kijk, zou je kunnen terugkijken en zeggen van nou, na, na bijna 15 jaar, ach, het, het doel is bereikt. Wat de paddenstoel betreft, hè? want ik vind nog steeds uh, dat er van alles in de natuur te verkrijgen is. En te vinden is wat heel erg interessant is en waar ik graag mensen mee uh, laat kennis maken. Um, om het eens uit te proberen of het te zien. Maar um, wat de paddenstoel betreft zijn er... Um, ...honderdduizenden, zo niet meer de uh, mensen die daarmee uh, van een ander publiek dan de, de echte liefhebbers die er al waren, die daarmee hebben kennis gemaakt. En dat was natuurlijk het hele idee. En dat is al gebeurd, dat nemen ze ons nooit meer af. En dan, en dan kun je ook eigenlijk zeggen dat als je dat op die schaal bekijkt, het aantal problemen is veel kleiner dan met de meeste medicijnen. Met, ik durf bijna te zeggen, enig ander middel. Ja medicijnen hebben meer... Uh... Ja, vreselijk. Ja, maar, maar, maar ook van de, van de andere uh, middelen als je kijkt naar een ecstasy uh, en de ecstasy varianten uh, de, naar, uh, naar coke naar hash en weed de cijfers van de paddenstoelen daar veronder en uh, het is een, een, een, tot een probleem gemaakt omdat men ervan afwint. want dat is misschien nog wel leuk om even te zeggen ik, ik sprak vandaag nog uh, een, een, een waar ik mee samenwerk uh, Veronique van de, van Pelli Hans, ik sprak een journalist en die vertelde mij nog eens dat uh, dat meisje, dat Franse meisje waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is dat hij helemaal geen paddenstoelen heeft gebruikt dat de pathologe Anatoom in een stuk heeft gezegd, ooit in het parool moet je eerlijk zeggen, dat ik dat dus niet gelezen had dat uh, zijn we nu aan het opvragen dat hij geen sporen van paddenstoelen heeft kunnen terugvinden in de lichaam hey. en uh, de, de, de uh, ik, het, wat ik had begrepen toen de tijd is dat, uh, dat ze dachten dat ze ook paddenstoelen had gebruikt... ...maar dat het polydrugsgebruik was. In combinatie met alcohol. De, de, de man die uh, volledig uit zijn plaat ging uh, in de Spuisstraat... ...en daar de hele huisraad naar beneden gooide als een wilde man... ...waren ook geen paddenstoelen. Hij was stom dronken. We hebben een leeg vlees whisky op zijn kamer gevonden. En, en wat hij verder gebruikt had, maar in ieder geval geen paddenstoelen. Dus, dus de, de, de zeer ernstige gevallen die gebruikt werden om, uh, om een verbod te krijgen, zijn niet eens paddenstoelen geweest. Dat is echt heel erg. En, uh, en dat weet de minister, want die informatie heeft hij. Dus het gaat er helemaal niet om. Het, gaat er niet om, het gaat helemaal niet, heeft niets te maken met gevaar voor de volksgezondheid. Want het beste is, uh, als je zegt voor, voor de volksgezondheid, dan zou ik zeggen... we gaan er morgen weer beginnen met droge paddenstoelen te verkopen. Ja. Daar gaan we hier veraars mee, ja. <laughs> Ja, het, is van, uh... het, het gaat daar niet om het gaat om ja. hele andere dingen het gaat om internationale politiek en het gaat in dit geval om een zwaar gereformeerde club in Den Haag die zijn zinnen hierop heeft gezet en die het niet verenigbaar vinden met hun geloof en daardoor moet, daarvoor moet het afgeschaft worden Punt. en de rest doet er niet toe want ze luisteren naar niemand dus de, de mensen die er echt verstand van hebben daar wordt niet naar geluisterd nou, dat, uh, ik, ik noem het uh, onze polderenwoord onder drugs. Van, uh, en uh, daar hebben we een paar uh, echte woordvoerders uh, bij gekregen in de afgelopen paar jaar. En ik vind ze persoonlijk uh, knap schijnheilig allemaal. Maar uh... Ja. Wat moet je ermee? Ze hebben het, het, ze hebben het ja. voor het zeggen. En helaas uh, zijn ze weinig uh, vatbaar voor, uh, voor echte reden. En uh, ook uh, in veel gevallen gewoon heel goed onderzoek of duidelijke adviezen. Nou ja, wat wij wel hopen. Uh, door dat, uh, dat, uh, dat schreven van een verbod van 168 uh, verschillende soorten pannenstoelen dat er toch wel partijen nu in Den Haag opstaan dat kunnen ze nu nog hè, trouwens. het, het ligt ter inzage want het is geen wet die veranderd wordt maar het is een bestuurlijke maatregel okay. dat heeft zijn voor en zijn nadelen en uh, nadeel is uh, dat een wet uh, het komt een geduurd voordat hij ja. er doorheen is en die moet door de Kamer ja. um, en uh, dat, daar hoopten wij in eerste instantie op een, uh, ach, aan de andere kant het voordeel van een bestuurlijke maatregel is dat men er ook minder als wet mee om hoeft te gaan om het maar zo te zeggen Um, maar het ligt erin zagen in de Tweede Kamer, dan gaat het nog naar de Eerste Kamer, dan moet het naar de Raad van State Dus er zijn nog momenten genoeg waarop er vragen gesteld kunnen worden en de politiek wat kan doen Dus we, we hebben nu onze zinnen gezet op uh, partijen zoals uh, GroenLinks, D66, uh, maar ook Socialistische partij. Ik noem er maar wat op uh, ...waarvan ik weet dat ze, dat ze een belachelijke maatregel vinden. En ik vestig toch ook mijn hoop de PvdA. Uh, die, uh, die, jaren geleden hadden ze nooit zoiets gedaan. En uh, nu, nu lopen ze mee aan, uh, aan de hand van een stelletje gereformeerden Ja, dat is dus alles, alles voor het plus, he, heet dat dan. Ja. Maar dus, uh, ja, nou, ik... Uh... We schuiven alweer naar het eind toe van het programma. De tijd die vervliegt als een tierenlier. En Arwen die zou eigenlijk nog een sprookje. Maar we, we laten we de one man band een. een ja, ik die uh... tijd weer voorgebracht. De... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, dat was ook de bedoeling hoor. Dat, dat was heel goed. En ik denk dat het een, een hele duidelijke boodschap was. En zoals met meer dingen in, in dit thema, is het zo dat het verbieden. ...eigenlijk alleen maar averechtse gevolgen heeft... Uh, ...en dat zien we keer op keer... Uh, ...ik help je echt ontzettend uh, hopen van... Uh, ...wij zijn dus vanuit met de cannabis en de coffeeshops ook nogal bezig... ...je begrijpt... ...maar ik, ik hoop dus echt dat, uh, dat uh, vanuit uh, de, de hoek van de smartshops... shops uh, goede actie nog wordt uh, ondernomen... ...om dus echt uh, inderdaad het ridicule van uh, voorliggende uh, ideeën... Uh, aan te tonen, of in ieder geval zoveel begrip te krijgen... Dat, dat misschien nog een iets wat positievere wending neemt... dan klakkeloos verbieden. Strijden tot het laatste moment. Okay. Dus dat is het uitgangspunt. Hans, hartstikke <laughs> goed. Bedankt. Echt ja, fijn om je te zien. Van uh, Luisteraars, dit was Hans van de Hurk... Uh, voor een uh, goed gesprek over uh, de paddenstoel eigenlijk hoofdzakelijk. En uh, we gaan het programma afsluiten met een uh, muziekje... van de One Man Band... Van uh, Ruben, toch? Hallo. Daar komt u. Kom ik. Kom, ik. Ja. MUZIEK Gracias.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 Bedankt, staat er weer op. Hartstikke mooi. En uh, <coughs> dit was voor de record de uitzending van 13 mei van ja, 7 klopt. tot 8. Met uh, Guus, Arwen, Hans van der Hurk, Ruben en ikzelf. Hey, hey, ja. <laughs> Bedankt, tot ziens!